Groot, met het NOS-journaal. Het VUMC gaat vandaag met technici en andere deskundigen bespreken of het ziekenhuis met tijdelijke voorzieningen de deuren weer kan openen. Gisteren werden alle patiënten uit het Amsterdamse ziekenhuis geëvacueerd. nadat een gesprongen waterleiding ernstige schade aan het ketelhuis en andere voorzieningen had veroorzaakt. Het ziekenhuis wil niet speculeren over een tijdstip waarop de patiënten weer kunnen terugkeren. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie vindt dat het niet goed gaat met de Europese Unie. In zijn jaarreden tot het Europees Parlement zei hij dat er een tekort is aan Europa en een tekort aan Unie in deze EU. Als voorbeeld noemde hij de vluchtelingencrisis. Volgens de voorzitter is het tijd voor gedurfde actie. Hij wil vluchtelingen bescherming bieden, maar ook de buitengrenzen veel strenger bewaken. Mensen die Europa binnenkomen en geen recht op asiel hebben, moeten volgens Juncker zo snel mogelijk weer uitgezet worden. In Turkije is het ook vannacht onrustig geweest. In het hele land waren gebouwen van de Koerdische politieke partij HDP het doelwit. Ze werden aangevallen of er werd brand gesticht. Het is onduidelijk wie er achter de aanvallen zitten, maar waarschijnlijk zijn het sympathisanten van de regerende AK-partij. Die wraak willen nemen voor de aanslagen van de afgelopen dagen door de Koerdische terreurbeweging PKK. Krakersbolwerk De Vloek in Scheveningen is vrijwel helemaal ontruimd. De mobiele eenheid omsingelde het gebouw vanochtend vroeg en haalde de krakers naar buiten. Er zitten volgens Omroep West alleen nog wat krakers op het dak. Die zouden zich hebben vastgeketend. De rechter had in juli bepaald dat de gemeente Den Haag na 13 jaar tot de ontruiming mag overgaan. De gemeente wil dat er een zeilcentrum op de plek van De Vloek komt. En de plannen daarvoor zijn concreet genoeg, vindt de rechter. Het weer volop zon, vanmiddag is het 17 tot 20 graden. Ook morgen is er veel zon, maar vrijdag valt er in het noorden mogelijk een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANBB. In de rand nog files op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort staat er bij Muiden 3 kilometer. En naar Amsterdam tussen Stroe en Hoeverlaken 6 kilometer op de A1. A12 Den Haag-Utrecht voor het knooppunt Oude Rijn bij Utrecht 2 kilometer. En bij Delft zijn er problemen op de N470, de Kruidhuisweg. De Kruidhuisbrug is vanwege een technische storing in beide richtingen afgesloten voor het autoverkeer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 They see. Who cares what they know? Ja, stil. No. Too much fun.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 It's not wisdom, wisdom I'm